Jelle Seubring met het NOS-journaal. Democraten in het Amerikaanse congres zijn niet tevreden... na het vrijgeven van miljoenen documenten over zedendeloquent Jeffrey Epstein. Ze zeggen dat er nog steeds stukken worden achtergehouden. Gisteren werden 3 miljoen documenten, 2000 video's en 180.000 foto's openbaar gemaakt. In de nieuwe stukken komt president Trump honderden keren naar voren... maar er is geen bewijs dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten... Epstein overleed in 2019 in zijn cel. In Den Bosch was vanmiddag het CDA-congres. De sfeer was, een dag na de presentatie van het coalitieakkoord, opgetogen... want de partij mag weer meeregeren. Politiek leider Brontebal zei tegen de zaal... dat er ondanks de regeringsdeelname teleurgestelde kiezers zullen zijn. Maar volgens hem heeft de partij moedige keuzes gemaakt... om Nederland op de lange termijn vooruit te helpen. Dinsdag is er een kamerdebat over het coalitieakkoord dat CDA met VVD en D66 heeft gesloten. In het Drentse Dalen is vogelgriep vastgesteld bij een leghennenbedrijf. Alle 15.000 kippen worden gedood. Binnen een straal van 3 kilometer ligt ook nog een ander pluimveebedrijf. Daar werden begin december al alle kippen afgemaakt vanwege de vogelgriep. Voor acht andere pluimveebedrijven binnen 10 kilometer van het getroffen gebied in Dalen... geldt per direct een vervoersverbod. Sinds half oktober geldt voor de hele pluimveesector een ophokplicht. Lucinda Brandt is voor de tweede keer wereldkampioen veldrijder geworden. Ze was de snelste in het Zeeuwse Hulst. Vijf jaar geleden werd ze ook al wereldkampioen. Tweede werd Selin del Carmen Alvarado. Puk Pieterse werd derde.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 is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM met nu entertainment for you. Hij was maar een clown in wit en in rood.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 zijn haast overal bekend En elke schooldag steeds weer repeteren Na de les van vier tot zes House ze dance, Take a chance Uit de sleutel Van er staat weer een weekend voor de deur. Feest in de tent van Hoest tot Purmer. Ga zingen, is dat over? Dan roep ik, hey, hey, hey! doe met ons mee. We zijn overal op tv. We spelen daar dan in volle arena's. En iedereen zingt met ons mee. Feest in de tent van Hoestel. Tot... Ja, dat is lekker overduidelijk, hè? Ja. Pascal Schipper hier uh, in de studio aanwezig. Uh, en daar gaan we zo eventjes uh, mee praten. Verzoekjes zijn natuurlijk ook welkom. Ga even naar www.zfmartiesten.nl. En dan kun je eventjes rechtsboven klikken. En uh, ja, natuurlijk uh, kun je ja, ook uh, je, je info, je buurspielen, je, je, alles mag. entertainers van dus uh, tot de klokjes van uh, 7 uur. En hier uh, het eerste uur natuurlijk uh, Pascal Schipper hier bij entertainers van Ik zou zeggen, stem lekker af. Ga lekker zitten en uh, neem een bakje. Een bakje koffie. Pilsje. Mag ook. Toch? Toch? Ja, verder. toch. Ja, ja. ja. ja, ja. <laughs> Zo, Pascal... Oh oh oh oh oh oh oh so so Pasco, een hele goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, uh, hoe was de reis hier naartoe? Ja, het was druk op de weg. Ja, he, het lichtjesfestival vandaag hier in, uh, in Zandvoort. Ja. Dus ja, het laatste stuk hebben we, uh, tenminste ik, heb, ook in de file gestaan. Jij ook. <laughs> ja, ja, en ik kom van het noorden, dus uh, ik, ik had er al een reis op zitten. Ja. ja maar uh, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En dan kom je nog in een verrassing ook, uh, <laughs> het laatste stuk. <laughs> ja, nou ja, goed. we zijn op tijd en het is gezellig. Hey, welkom en uh, ja, vertel eventjes voor de luisteraars thuis, uh, ja, wie je bent, wat je doet en uh, ja, naast het zingen doe je ook nog wat? Of? Ja, ja ik, ben, uh, ik ben 38 jaar. Ik woon in de Drentse Hogeveen. Dus ik heb er al een, uh, een mooi tippeltje op zitten. Deze kant op. En uh, uh, ja, buiten het zingen om uh, werk ik gelukkig nog voor een baas. En dat doe ik met heel veel uh, plezier. Werk ik in een uh, grote slagerij. Okay. Dus ik zit in de, in de, in de vleeskeuring. En uh, ja, dat, uh, dat bevalt me goed. Dus uh, iedere uh, avond een uh, lekker, uh, lekker biefstukje. Uh, ja, ja, lekker. Hé, <laughs> ja. hey, maar um, ja, uh, hoe, hoe is het zo gekomen dat je bent gaan zingen eigenlijk? Van, vanuit uh, van, uh, ja, oh, want Ik ben denk, gaan zingen, ja, dat, dat is best wel lang geleden eigenlijk al. Want ik, ik zing zo professioneel, een jaar of twaalf nou. En, uh, maar ik denk dat het 16 jaar geleden was. Mijn opa en we waren 45 jaar getrouwd. En voor de, voor de lol dacht ik, nou ik ga gewoon eens een studio in, ik ga een plaatje opnemen. En ik had het zelf geschreven, de tekst sloeg allemaal nergens op. en Het was ook maar echt houtje-toutje werk. Maar op dat moment begonnen ze bij ons in Hogeveen in het theater met een groot open podium. En uh, ik dacht, nou oké, okay, dan ga ik dat voor de grap ook doen. Gewoon, het is bij mij allemaal uit de grap begonnen. Ja. En uh, ik weet nog dat ik voor de pauze aan de beurt was. En in de pauze had ik de lokale kranten op mijn dak en uh, dagblad van het noorden en... Uh, alles wat er was, dat, dat wou met mij praten, want iedereen dacht dat ik het al jaren deed. Okay. En ik denk, nou, <laughs> dit was mijn allereerste optreden voor het publiek. <laughs> dus ik denk, nou, misschien moet ik hier toch maar iets, iets meer energie in gaan steken. Ja, zo, zo ben ik erin gerold eigenlijk. Oké, okay. en wat, wat, wat was, was, was je eerste single eigenlijk? Mijn eerste single die uh, bracht ik uh, uit uh, onder het platenlabel van Lucas de En dat heette uh, Waterbed, heette dat liedje. Nou, nou, nee, is het, ja Lucas Aguer, die komen uit Groningen, dus een ja. aangrenzend uh, Drenthe in natuurlijk. Ja, ja. ja. Uh, uh, uh, hoe, hoe ben je daar zo verzaald geraakt dan? Ja, een vriendin van mij die zong ook weer, en die, uh, die zat al bij Lucas Aguer, en dan is het, ja ons kent ons, Zij wat optredens Lucas Aguer erbij, is aan de praat met elkaar, en dan uh, onder een biertje is even even een, een uh, ja een tekst binnen laten komen en dan opnemen en maar gaan. Ja, zien wat het wordt. Ja, want de eerste keer dat ik eigenlijk kennis met jou maakte, tenminste jouw single, ik heb aan je fiets gelikt. Dan ja. had ik zoiets van, wat is dat dan? Ja, dat is een liedje, dat stamt alweer uit 2016. Ja, en, uh, uh, ja dat, dat is geschreven door René Karst, die tijd. Ja. En uh, uh, ja, dat, dat, dat ging als een, als een malle. Door ja, het tekenen, ja. ja, nou kennen we René Kars natuurlijk helaas niet meer onder ons. Ja. Maar uh, ja, wij, wij kennen hem natuurlijk uh, he, als, als een grappenmaker. En, ja, uh, ja uh, een, een leuk mens, zeg maar. Zeker. He, en, uh, ja, dat ene nummer. Ik heb aan je fiets gelikt. Ja. Ik, ik denk dat het wel een goede carnavalskraker was. Ja, zeker weten. dat, dat, dat, dat Nog steeds. Ja. Ik kan en natuurlijk via de Spotify en zo kan ik de streams in de gaten houden. En dan zie je gewoon met de carnaval dat die streams die gaan, uh, gewoon drie, vier, vijf keer over de kop. Ja. Dat het nog steeds doet dat dit je zo verschrikkelijk goed. Ja, ja want uh, ga jij carnaval vieren? Of, uh? Ik ga uiteraard carnaval vieren. Okay. Zeker. <laughs> je <Ja>, bent <maar, laughs> zeker van de partij. <laughs> ja, zeker. Zeker. Hé, hey, maar um, ja, nou ja, uh, da daarna heb je natuurlijk ook nog een, een single gehad, uh, Plukken Roos. Uh. Ben je boos, Plukken Roos? Ja, ja. ja. ja. Ja, kijk, op een gegeven moment, na ik heb al je fiets gelikt, zijn er nog een aantal plaatjes in hetzelfde genre gekomen. Net ja. als ja. Ben je boos, uh, roos ja. En uh, ja, dat, dat, dat is toch wel... Kijk, nu ben ik iets anders gaan doen. Nu zit ik echt in een heel ander genre. En uh, uh, waarom heb ik dat gedaan? Omdat het niet het hele jaar door carnaval is, zeg ik. En uh, als je een carnavalsartiest wil zijn, dan moet je één, twee keer per jaar een plaatje uitbrengen rond de carnaval. En, uh, maar dat wil ik niet. Ik wil uh, gewoon het hele jaar door lekker mijn optredens doen. En uh, ja, daarom uh, ben ik ook een beetje geswitcht naar een ander uh, repertoire. Ja, want uh, dit is wat ik ben. Hè? Uh, dat, ja. Dat, ja, dat is eigenlijk je omkeren. Ja, ja. Dat, uh, ja. Want het, is, het is toch wel iets gevoeligers naar als uh, hetgeen uh, uh, ja, wat je eigenlijk altijd. Uh, uh, ja, het, is, hebt. Het, is, het is iets heel anders dan wat mensen van mij uh, gewend zijn. Kijk, ik heb, uh, uh, drie jaar geleden ben ik onder het mes gegaan voor een maagverkleining. Ja. Ben ik ongeveer 60 kilo afgevallen. En uh, een, is, heel uh, ja. een heel ander mens geworden. Ik ben echt een heel ander mens geworden. Dat is uh, aardig wat, 60 kilo. Ja, hoor. ja dat is een boel, zeker. Je zou het op je rug hebben. Ja, nou, ja, ja, <laughs> ja. Ik, ik bedoel, neem maar een zak, van, een zak aardappels van, van 60 kilo op je rug. Dan, ja. dan weet je in ieder geval wat je kwijt bent. Ja, daarom. Ja. daarom. En uh, ja, dat heeft mij een ander mens gemaakt. En dan, dan hoort daar ook andere muziek bij, vond ik. Ja, nou, ja, ja. Dat, uh, dat is sowieso begrijpelijk. Want ja, je voelt je er ook, denk ik, vele stukken beter. Vele malen beter. Ja, ik ben veel fitter, veel energieker. Ik, ja. Ja, ja. ja ik, ik, ik kijk mensen... Als ze kijken op internet, dan kunnen ze waarschijnlijk nog wel wat oude uh, koffers vinden. Zeker. Uh, van, van, van, van de cd's. En, en dan zien ze inderdaad ook dat je wel uh, ja, ja, ja, wat zeker, gezetter zeker, bent. Zeker, zeker. Ja, en, en als je dan nu ziet, dan inderdaad... Uh, ja. Jij ja, hoor, twee jaar geleden liep ik de marathon van New York. Nou, daar moesten die vijf jaar geleden niet aan denken. Nee. <laughs> <laughs> nou, inderdaad. Ik bedoel, ja. ja. ja. Nee, maar het is uh, ja, chapeau in ieder geval. Uh, ja. Ja. Het is toch knap dat je dat uh, voor elkaar hebt gekregen. Uh, ja, zeker. Des, desondanks zeker. met een beetje hulp. Want dat is ook niet uh, allemaal zomaar vanzelfsprekend natuurlijk. Nee, nee, nee, nee. En buiten dat, het is echt niet makkelijk hoor. Heel veel nee, mensen nee. denken het wel. Hoor. Oh, iemand met een maagverkleining, ja, die valt even 60 kilo af. Maar ja, uh, daar maar, moeten we nog heel veel voor doen, hoor. Daar ja, moeten we nog heel veel voor doen. En je hebt natuurlijk ook nog wel wat dingetjes... dat je zegt van je kan niet alles meer eten, hè? Nee, nee, nee. Je, het, dus zeker he? niet, nee, zeker nee. niet. Ik, uh, ik, ik was voor mijn maagverkleining echt... had ik elke dag een banaan. Ja. Nou, nu hoef ik een te naar te ruiken. en Ik vind hem al vies. Ja, <laughs> ja. ja. Eigenlijk ook weer zonde, natuurlijk. Ja, dat is ook weer zonde. Ja, ja, ja. Ja, zonde ja. Hé, <laughs> ja. Hey, maar ik denk... Uh, ja, had ik maar geluisterd... Uh, ik denk dat we die eventjes gaan draaien. Om de is. Want uh, ja. ja, daar gaan we het zo eventjes over hebben hoe dat uh, dan uh, ja, eigenlijk uh, tot stand is gekomen. Dat ja, gaan we doen. De entertainment for you, zaterdag gast. En dat is Pascal Schipper hier in de studio aan de toolweg, Tina. Soms loop je onverwacht te hart tegen de lamp. Waarvan de plek nooit is veranderd. Je weet nog goed wat je daar vroeger over kwam. Toen gingen dingen nog wat anders, kreeg je een draai om je oren van je vader, want hij had het zo gezegd, had ik maar geluisterd. Maar vooruit had ik maar geluisterd Had ik maar geluisterd Op school had ik het liefst te kijken bij het raam De hele dag wat weg te dromen En s ochtends kwam ik af en toe nog wel te laat Beste overkomen Kreeg je weer een draai Om je oren van je vader. Had ik maar geluisterd. Je hebt geluisterd. Ja, ja. <laughs> je hebt geluisterd. Ik heb er geluisterd. Ja, ja, ja. Ja. ja, dat moest wel. Hè. Ik bedoel, uh, kijk. Uh, ik moet natuurlijk weten met wie ik hier voor me heb. Uh, Zeker, en, weten. <laughs> Zeker, weten. Zeker weten. En nou kan iedereen thuis ook zeggen dat ze hebben geluisterd. Ja, en ze hebben geluisterd. En ze kunnen jou ook nog zien natuurlijk. Daarom? Dus uh, via www.zvmartisten.nl uh, ja, kun je eventjes uh, op een linkje klikken. Meekijken en luisteren. En uh, ja, dan, uh, dan nou, hebben gezellig, ze eigenlijk alles. Ja. ja, gezellig. Hey, um, ja, dit nummer had ik maar geluisterd. Uh, he, er zit in, uh, toch wel een, uh, een tintje in dat je zegt van, uh, ja, ik ben een tijdje eigenwijs geweest, maar ja. is dat ook een beetje uh, biografisch? Of, uh? Ik denk dat het voor iedereen autobiografisch kan zijn. Ja. Want, ja, laten we eerlijk zijn, we hebben allemaal wel eens adviezen of wat dan ook in de wind geslagen, waarvan we achteraf dachten, oh, ik had toen toch moeten luisteren. Ja. En, uh, en dan ongeacht naar wie, in dit geval, ik zing het over mijn vader. Ja. En, uh, uh, maar een ander die zal het ongetwijfeld met vrienden of kennissen of, of ouders of ja, zeg het maar. Ja. Ik, ik denk dat iedereen zich in het liedje kan herkennen. Nou, nou, nou, nou, nou komt de vraag: was jij eigenwijs? Ja, tuurlijk. <laughs> Ja, dan moet je eerlijk op antwoorden natuurlijk. Ik was er ook ja, ja, ja. eigenwijs. Ja, ja, ja, vroeger. ja, wie niet eigenlijk, ja. vroeger. Ja. Ja. Ik bedoel, je dacht altijd van... Joh, die, die ouders van mij die, die lopen alleen met de zeiken en ja, ja, ja, ja, tuurlijk. tuurlijk. Oh, komt u eraan. Oh, ga eerst je huiswerk doen. Ja. Ga dit doen, ga dat doen, ga ja, ja. dus doen. Ja ja, ja, ja, ja. Dat is allemaal niet voor niks geweest, laat ik het zo zeggen. Nee, en nee. Maar dat zie je pas achteraf. Ja, zeker weten. Hé, hey, um, ja... Ah, ik heb aan je fiets gelicht. Uh, ja, hoe. Uh, dat hebben we net al een beetje over gehad, natuurlijk. Uh, stoor ja. je daar zelf achter, dit nummer? Ja, kijk, ik, ik was. Uh, voordat René met het liedje bij mij kwam. Uh, was ik bij hem in, in zijn berenwinkel. Hij had een berenwinkeltje bij ons in Hoogveen. Ja. En uh, uh, hij, ik was bij hem geweest. Ik zei: René, joh, ik, zeg, ik wil graag dat jij voor mij een tekst gaat schrijven. Uh, en dat was ook de eerste tekst die hij schreef voor mij. En uh, ik zeg, het maakt niet uit waar het over gaat. Het mag zo gek zijn als een deur. Maar alleen ik moet degene zijn die zo'n liedje kan zingen. En uh, uh, twee, drie dagen later had hij een feestje thuis. En op dat feestje had hij had een aantal oppaskinderen. En een van die kinderen die zei tegen hem, heel sneaky op de bank. Nee, nee, ik heb even aan je fiets gelikt. Ja, nou ja, René die kwam gewoon niet bij van het lachen. En de jochie had het natuurlijk nooit gedaan, maar nee. ja, ja, hij dacht, waar komt dit weg? En, en met mij nog vers in zijn achterhoofd, ja, was de link al snel geboren ja. natuurlijk. Hij zei, ja, hier moet ik iets mee, ja. Dus ja. ja. Nee, want, uh, hij had een berenwinkeltje, zei je dat dan? Ja, René, die had een, had een klein berenwinkeltje. Oké. Okay. Ja. ja. Heistig, niet, ja. Niet, niet heel lang hoor, ik denk een jaartje of, uh, of twee of zo, dat hij dat berenwinkeltje had. Ja. Oké, okay, geestig. Ja, ja was dat was echt uh, een leuk dat, winkeltje. Dat, ja, dat is iets wat ik niet wist. Maar. <laughs> <laughs> ja, ja, maar dat was ook echt alleen bij ons nog Hogeveen. was ook heel klein en dat was eigenlijk vrij kortstondig. En, uh, ja, maar dat was altijd een leuk winkeltje. Oké. Okay. Theatertje erachter, deed hij ook theatervoorstellingen met, uh, in een groot berenpak en zo. Ja, want uh, zijn zoon deed, uh, deed er ook aan mee? of uh, was weet echt niet of hij uh... Nee, nee zijn was toen uh, nog helemaal niet zo in de, in de muziek uh, bezig. Ah, oké. Okay. Nee. Dus uh, eigenlijk pas uh, een beetje van de laatste tijd. Ja, hij had, hij had samen met Thomas had hij dat DNA-zingers gedaan. Ja. En uh, toen is het voor Thomas pas begonnen. Ah, oké. Okay. Ja. Hey, uh, nou, ik denk dat we hem gewoon eventjes aan het draaien, want uh, met het oog op uh, de carnaval die onderweg is uh, de ja? 14e februari, uh, ja, denk ik wel dat het gepast hey, is. Ja, ik toch? vind het leuk, ja, ja is het goed. De Entertainment for You, zaterdag gast. Pascal Schipper en dat allemaal hier vanuit de studio van ZFM. En dit is zijn single, Ik heb aan je fiets gelikt. Je arm. Ik zag je even later bij een winkel binnen gaan. Ik kon me niet bedwingen, dus zocht ik je daarop. Ik moest het je vertellen en ik kreeg een rode kop. Je keek me vragend aan en ik zag spontaan. Ik heb aan je Dat deed me wel verdriet, maar ik vind je geweldig en ik zeg het in dit lied. Je piette snel naar huis toe en zette hem op slot. Ik weet het is verschande en ik schaam me echt kapot. Een aan je bel, waarin ik Nou, daar gaat hij dan, hè? Die fiets. <laughs> ja, ja. Ja. Hey, uh, ja ik zou haast zeggen... Heb je dat wel eens gedaan? Nee, Als, nee, als kind nee, zijnde, bijvoorbeeld. Als kind? Nou, nee, nee. Niet dat ik me kan herinneren. <laughs> nee. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nee, niet dat ik me kan herinneren. Kijk, op de, voor de clip, hè, Dan snap ik het. Hey, dat, uh, dat hoort erbij. Ja. En... Uh, maar nee, als kind zijn, dan kan je dus niet heugen, Want ja, ik kan me herinneren dat, dat ik nog wel eens verhalen hoorde... over kinderen die bijvoorbeeld aan de planten zaten te eten. Of, ja, nou, ik, dat, op, het werk, op het werk kwamen er dus ondertussen wel mensen naar me toe. Je, wat heb je toch gedaan met dat liedje... we nou lopen mijn met kinderen allemaal aan elkaar fietsen te likken... en dan komen ze weer met ruzie binnen. Ja, ja, ja, nou, ja, ja dat is dus geestig, inderdaad. Ja. Hé, hey, maar uh, komen we ja, bij het volgende nummer voor jou... Okay, ben je ben boos? Ben je boos? Okay. Ja, plukken ja. roos. Ja, hoe is het eigenlijk een beetje op dezelfde manier ontstaan? Of, uh? Ja, kijk, uh, René die, uh, die heeft een, uh, had een heel mooi boekje met ja. allemaal uh, kreten erin. En uh, ja, ben je boos plukken roos is natuurlijk een kreet die hoor je overal en nergens. Ja. En uh, uh, als ik uh, bij René aanklopte om een nieuw liedje, dan pakte hij dat boek. En dan zochten we samen, of hij alleen, zocht hij een aantal kreten uit. En dan zei hij van, nou, wat, wat, wat vind je hiervan? Wat, wat vind je daarvan? En, en eigenlijk kwam hij meteen met dit liedje uh, uh, op de proppen. Want uh, hij had het klaar liggen voor een andere artiest. Okay. Maar die kreeg uh, ook weer iets anders aangeboden. En die koos op dat moment daarvoor. En ik kreeg deze. En ja, ik vond het gelijk leuk. Het is gewoon een lekker vrolijk liedje. Ja. Ja. ja, ben je boos, roos. Ja, iedereen kent het natuurlijk. Ja. Zeker als, als schoolgaande kinderen hebben, ja, daar, daar wordt het heel vaak gezegd natuurlijk. Ja, ja, ja zeker. Uh, zeker. Zeker, <laughs> zeker weten. Ja. Ja. Daar, daar zeggen de, de docenten altijd van, hè, tegen de kinderen van... Ben je boos, plukkenroos? zet ja. hem op je hoogte. Dan, is dan het ben je morgen weer goed. Ja, ja. ja. hey, we gaan hem eventjes draaien. Gaan we doen. Pascal Schipper en ben je boos?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 Zo gezellig, dus het werd een beetje laat. Ik belde dus een taxi, ach je weet wel hoe dat gaat. Mijn vrouw stond bij de voordeur met de matten kloppen klaar. Ze wilde net gaan breken, maar ik stond om voor haar. Ben je een boos, druk een roos, en zet hem op je hoed, dan komt het morgen.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 Plukk een roos en zet hem love je hoed, dan komt het morgen wel weer goed. Ben je boos? Plukk een roos en zet hem love je hoed, dan komt het morgen Ja, dan komt het morgen wel weer goed. Toch? Ja, ja zo is het. Altijd weer. Ja, ik bedoel, uh, slecht weer of goed weer. Het komt altijd weer goed. Het komt altijd weer goed. Hé, passen gewoon Een soep in de buurvrouw. Soep en Je hebt echt alle kannen van spraken <lacht> klaarstaan, hè? Ja, soep in de buurvrouw. Ja, ja hoe, hoe, hoe kom je aan die tekst? Ja, René weer, René, die, uh, die heeft dat geschreven. De, de, de, de man was... Uh, ja, eigenlijk een, een carnavalschrijver. Ja, hij was uh, een geniale tekstschrijver. Geniaal. Ja. Niet alleen voor mij, maar... Ja, ja, voor meerdere maar artiesten inderdaad. Voor zoveel, zoveel <kwijls> meerdere artiesten. Ja. En uh, ja, dit waren dan uh, de carnavalsplaten, maar... Ja, hij uh, was echt een echt goede, uh, goede tekstschrijver. Ja, zeg ik, uh, helaas is hij ons ontvallen. En uh, ja, op een, op een heel plotselinge manier... Ja, ik, ik weet nog. Ik stond uh, clip te draaien voor, uh, voor Had ik maar geluisterd. Ja. En uh, toevallig, uh, ik had hem twee dagen daarvoor nog een appje gestuurd. Want hij bracht alle singles uit voor mij onder zijn label. Ja. En uh, uh, zo van, nou joh, ik ga clip opnemen vrijdag. En uh, ik stuur je alles zaterdag toe als ik alles binnen heb. En dan uh, kunnen we los 5 december. Want 5 december zouden we uit met het liedje. En nou uh, was helemaal goed, en uh, komt goed, ik zal het downloaden. En uh, ja, dat is er helaas uh, niet meer van gekomen. Nee, want uh, ja. hij had ook een hele tour staan natuurlijk. Ja, ja, ja zeker, zeker. Ja, hij is al theater in. Hij ja, ja, is ja, ja. nog zoveel meer dingen gaan doen. Ja, ja. en dat, uh, dat was allemaal al gepland. En uh, ja, in principe alle kaarten al verkocht. En, uh, ja. Ja, nou, ja, dan, uh, ja, ja. dan kijk ja, je toch zonde. even raar op je neus. Ja, ja, ja zeker. zeker. Ja, want, uh, ja. Dan denk je van, uh, oké. Okay. Ik, ik, ik hoorde dat uh, ineens een uh, uh, En ik denk, hé. Oh, ja, ja, het is, dat is toch het is, een beetje ongeloof. Als dat, uh, als dat zo ineens onverwachts... Uh, ja, het is vreemd hoor. Het was echt, uh, echt apart hoor. Kijk, ik, dat zeg ik. Ik stond clip te draaien. En ik heb de opnames gelijk stilgelegd. Ja. Dus, uh, we zijn gelijk gaan lunchen. Want uh, ja, ik, ik schrok natuurlijk ook. ja En uh, want René was voor mij echt een vriend. Een coach, een mentor. Hij, hij, met alle adviezen en zo uh, kwam hij mee. En, nou ja, als hij weet, ach, geweten had dat ik hier had gezeten... dan weet ik zeker dat hij had meegeluisterd. Als hij kon, had hij meegeluisterd, want dat deed hij altijd. Nou ja, maar, ja nee, details, dan, dus hadden we nog even gaan uh, bellen, he. En ja, maar dan, ja. dan, als ik dan ergens een interview zat te doen... dan uh, belde hij ook na die tijd rustig op. Van, nou, Pascal, je hebt het goed gedaan. Of je had beter dit kunnen zeggen of beter zus of zo, weet je wel. Ja. En uh, dat, dat, dat vond ik echt ontzettend mooi. Dus ja, ik heb die dag uh, de opnames eerst, uh, eerst maar stilgelegd. We zijn even gaan lunchen, even bijkomen. En uh, ik, ja, het was ook een, een twee uur later of zo dat dag Dagblad van het Noorden belde mij. En die wouden een interview. en Ja, dat is toch wel vreemd hoor. Ja, het was ja. echt, echt een hele rare dag. Ja, ja. klopt inderdaad. Ja, en uh, dan zeg ik vol, uh, vol ongeloof. Ik denk, nou, dat kan niet waar zijn, maar... Nee, er zijn ja, vrouwen ook gelijk van, oh nee, Wendy, het is toch niet... Nee. Ja, het is ja. Ee, echt ee, ja, plotseling ja. onverwassen inderdaad, want ee, het was niet zo dat hij ziek was of... Nee, nee, nee, nee helemaal niet. Nee. Nee, nee. Dus nou ja, ja. ja. La, laten we in ieder geval zijn muziek hebben we nog. Daarom. En, dat, Daarom. Sowieso en, en ik gelukkig mij onze producties samen, ja ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Want Soep en de buurvrouw, dat is wel leuk, hij heeft ook die clip gemaakt. In ja, het begin uh, maakte hij van ik heb bij fiets gelikt en uh, Soep en de buurvrouw... ...heeft hij ook de clips geschoten. Okay. En dan gingen we met z'n tweeën de hele dag op pad. En uh, ja, dan gingen we daar schieten. En hij had dan al helemaal in zijn hoofd van oké, okay, dit wil ik doen. Dat zo ga ik ja. op, dat Zo, zus zo. En uh, ja, dat kwam er dan ook altijd weer goed uit. Ja. Ik denk dan nog eventjes gaan draaien en dan gaan we nog eventjes bellen met uh, iemand anders. Uh, oh gezellig, telefonisch. gezellig. En... Ja, hier is persoon uh, Schipper en hij heeft het over de, de soep van de buurvrouw. En de buurvrouw. Zo. En de buurvrouw. <laughs> en de buurvrouw. <laughs> Lekkers en rook was lekker warm Vol ga je naar Limburg Warme vis naar Volendam Wat dat is koud, niet lekker Warme ijsdee is ook fout En Berenburg dat drink je lekker koud Lekker koud De soep, soep, soep, soep en de buurvrouw En cake nog lekker warm En kaas mag toch niet zweten. warme toastjes uit de pan Witte wijn is vaak wat koeler Dan een mooie rode wijn In temperatuur, daar zit toch zeker het geheim. Soep, soep, soep en de buurvrouw Die moet te heet zijn Een drankje gaat het snel weer naar beneden Soep, soep, soep en de buurvrouw Die moeten heet zijn, die moeten heet zijn Soep, soep, soep en de buurvrouw Soep en de buurvrouw, die moeten heet zijn. Soep, soep, soep en de buurvrouw, die moeten heet zijn, die moeten heet zijn. Soep, soep, soep en de buurblauw die moeten heet zijn, die moeten heet zijn. Pascoals Schipper en. Uh... Soep en de buurvrouw en natuurlijk aanwezig hier in de studio. Aan de telefoon hebben we niemand minder dan Brian. Een hele goede ja, ja, avondmiddag, hoe moet je het zeggen? Brian Jongsma. Ja, het begint begin donker te worden, <laughs> dus ik zeg avond vooruit. Ja, nou ja, het is, het is een beetje vreemd. We, zitten, we hangen er net te in. Avond en ja, middag. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, ja, ja. Hé, hey, het is allemaal gelogen. Corrie Konings. Ja. Ja, ja, inderdaad, die slaat eigenlijk al de spijker op de kop. Die ja inderdaad een, een, een oud liedje van Corrie Konings en die ja. heb ik uh, in een nieuw jasje mogen steken. Ja, en uh, ook contact met haar gehad? Of, uh? ja, ik, toevallig weet ik dat die uh, wel bij haar terecht is gekomen, ja. ze hadden wel geluisterd. Dus het, het is, uh, ja, dat is wel leuk om terug te horen. Ze vond het, ze vond het leuk, dus dat is, uh, ja, dat is super. Ja, ja, ja als, je, als je zware kritiek krijgt, dan uh, weet je dat het niet goed is. Nee, nou ja, goed, daar was ik niet zo bang voor, maar het is inderdaad, het is leuker om het uh, om het uh, op een goede voet terug te krijgen inderdaad. Dus dat, uh, nee, dat was, uh, was leuk. Ja, het nee, dat was uh, een leuke koffer geworden. En uh, ja, hoe ben je op het idee gekomen om, uh, om deze koffer te gaan doen? Nou, eigenlijk uh, ja, kwam ik dat liedje per toeval uh, een beetje tegen. Of tenminste per toeval, hè? ik luister natuurlijk uh, in het dagelijks leven ook wel met muziek en uh, dan natuurlijk het Nederlandstalige. Ja. En euh, nou ja, goed, ik had dit, euh, dit kwam voorbij euh, hè, via de autoshuffle. En euh, nou ja, ik denk, ja, potverdorie, dat is een liedje... Ja, dat hoor je eigenlijk, zeg maar, ja, zeg maar gerust nooit. Het is, euh, als Corrie als, als Konings wordt gedraaid op de radio... Dan zijn het vooral hè, de, de echte hits van haar, de grote, de grote nummer één hits. Maar deze hoor je eigenlijk nooit. Ja, ja. Ik dacht van, nou ja, goed, euh, ik hoor daar wat in. Hè. Daar, ja. daar kun je een beetje doorheen luisteren en daar hoor ik wat in. En euh, nou ja, Frank Verkooyen die hoorde daar eigenlijk precies hetzelfde in. En, ja. Nou, ja, binnen, euh, binnen een paar weken kreeg ik... Euh, plaatje op whatsapp en ik zeg ja jongen dit, dit moeten we doen, ik, ik kom eraan, dan gaan we hem inzingen ja, nou ja Corrie Konings heeft natuurlijk een heleboel uh, uh, ja, hits gehad en zeker in de jaren 70 natuurlijk en met de ja. uh, adio adio en uh, ik zie de zon uh, weer door mijn raam en noem maar op ja, uh, ja dat zijn toch de nummers die, uh, die ik eigenlijk nooit en even niet meer hoort en, en ja eigenlijk wordt ze te weinig gedraaid laten we het zo zeggen nou ja, dat is een beetje wel de, de insteek. Ja. Ja. Zeker zulke liedjes die inderdaad hè, nooit eigenlijk voorbij komen. En dan ja. verdient wel een keer wat extra aandacht. Ja, ik bedoel, euh, ze hebben dan ooit een, een, een ja, ja ik zeg het altijd, dat dat ze nooit moeten doen, maar een, een maaskantje. Dat, ja. dat nummer. Hè? Ja, weten we allemaal waar we het over hebben. Ja, dan weten we waar we het allemaal over hebben. En dan had ik zoiets van, ja dat is nou net even die grens die overgaat. Ja, nou ja, het is misschien niet inderdaad. Het past niet helemaal in het straatje van Corrie Konings. Maar goed, het, is, uh, ja, het was wel weer even een bepaalde <laughs> aandacht. Bepaalde... Ja, een bepaalde sfeer zat eraan. <laughs> ja, een bepaalde sfeer, ja, ja, ja. Hé, hey, maar, um, ja. Nou ja, dit, dit koffertje hè, is prima gelukt. Een uh, uh, clipje bijgeschoten. En, uh, ja. Uh, ga, je, ga je er nog meer doen uh, van haar? Of uh, uh, blijf het voorlopig even bij deze ene? Nou ik sluit nooit wat uit natuurlijk. Het is altijd maar net uh, hoe het balletje rolt. Maar uh, ik, ik denk niet dat ik uh, als volgende liedje nog eentje van Corrie Koning zal doen. Het zal, uh, ja, dit, wat, ja, of het moet echt inderdaad wat zijn, dan denk ik van nou, dat is ook wel heel leuk. Maar uh, je moet niet in, een niet in herhaling vallen, tenminste een beetje proberen om dat niet te doen. Dus uh, voorlopig is dit hem even. Maar uh, ja, ik moet zeggen, het is uh, een plaatje dat ook weer goed, uh, ja, goed zijn, uh, zijn ding heeft gedaan in het land. Dus, ja, ja, is dus, ja dus, nou ja, het klinkt lekker. Het is uh, een up -tempo en uh, ja, heerlijk. Ja, Ik bedoel, nou, feestelijk en, en, uh, en toch wel een klein beetje klein zomers. Ja, nou ja, inderdaad. Het is toch weer uh, ja, toch dat, dat Brian Jongsma sausje eroverheen, denk ja. Niet, zelfs. ja, toch? Ja. Hé, hey, en uh, waar kunnen ze jou vinden, Brian? Nou, de mensen kunnen mij vinden op in ieder geval uh, de bekende social media. Uh, Facebook, Instagram, TikTok en uh, natuurlijk de website brianjongsma.nl. En daar staat echt, uh, echt alles op. Ja, is die up-to-date agenda? Ik probeer het altijd zo goed als mogelijk bij te houden inderdaad, ja. dat er hier en daar wel eens wat bij inschiet, uh, ja. maar in, in de regel hou ik het allemaal wel aardig bij, ja ja ja. Ah oké, okay. hey, en uh, legt er al wat nieuws op de plank, uh, aankomende lente, uh, zomer? Ja, er ligt nog niks op de plank, in, uh, in gedachten ben ik er wel mee bezig natuurlijk, maar ja, goed, ja. Dat, is, uh, dat gaat 24 uur per dag door natuurlijk, ja. dat, <laughs> uh, dat, is, uh, dat is niet zo heel gek. Maar uh, nee, het is nog niet, uh, nog niet iets wat klaar ligt. Nee. Ah, okay. Ik denk op korte termijn dat ik toch wel weer bij Frank uh, op het kantoor zal zitten. Dus dat, uh, dat, dat, dat zullen jullie best wel weer gaan horen. Ja, nou Frank zal genoeg hebben liggen, denk ik. Maar goed. Ja, nou ja, Frank heeft er genoeg liggen, maar niet voor mij. Laat ik het af. Het is wel allemaal maatwerk natuurlijk. Dat ja, inderdaad. Het is wel wat persoonlijker. Hé, hey, Brian, ik zou zeggen, als jij me aankondigt, dan gaan wij hem draaien. Nou, dat gaan we doen. Lieve luisteraars, hier is hij dan. Mijn allernieuwste single, het is allemaal gelogen. Hé, hey, dankjewel, Brian. En, uh, en een goed weekend, hè? Ja, zelfde, zeker. Hey, dankjewel en tot ziens. Hoi. hoi, hoi. Waarom is alles zo gegaan? Was je dan? Brian jongens, en had het over Het Is Allemaal Gelogen. The Entertainment for You, zaterdag gast. Ja, en hier zit hij nog steeds hoor. Pascal Schieper. Wat een lekkere plaat was dat. Ja, he? ja. ja euh, eigenlijk euh, zeg ik, euh, ze wordt eigenlijk te weinig gedraaid. Euh. Ja, dat vind ik ook. En dat vind ik toch wel prettig als dan iemand toch genoeg met een koffertje van, euh, van haar uitkomt. Ja. Ja, het is altijd weer leuk om even, even terug te horen, zeg maar. Het zeker weten. Hé, hey, uh, wat koffertjes. Heb jij ook koffertjes trouwens? Nou, in de in de set tijdens de optredens natuurlijk wel. Ja, maar ik heb geen koffers nog uitgebracht. En wat doe je dan nee. Zoal? Ja, kijk, in principe uh, al het nieuwe werk, wat, wat, wat er uitkomt, wat mensen graag willen horen natuurlijk. Terug ja. in de tijd. Uh, Marco Schuip maken liedjes, weet je wel. Oh, Oké, okay, ja. de moderne dienst. versies, zeg maar. Ja, maar ja, ik ja. ben ook wel van de oude Amsterdamse meuk. Dat vind ik ook wel leuk. Oh, Oké. Okay. Ja, de Vrolijke Kost, uh, weet je wel. Ja, okay. die, uh, die muziek. Ja, okay. vind ik ook heerlijk. Ja, ook nog nummers van Johnny Jordan of zo. Johnny Jordan, lekkere ja. medlieden door. Ja, zo ja, medlieden inderdaad. Geen mij maar Amsterdam of zo. ja, ja, dat ja, zo ja, ja. Hé, hey, um, ja, we hebben nog een uh, single, hier staan, nog even hier. Hey, ja. Dat is uh, het begin eigenlijk uh, van jouw uh, serieuze uh, repertoire. Ja, dat is echt het begin uh, van, uh, van, van de andere kant, ja. ja. ja. ja. Uh, van waar die, die, die ja, eigenlijk zware ommekeer? Ja, nou, om, omdat ik vond dat het de tijd voor was. Omdat ik gewoon. Uh, uh, ja, en vanuit mijn tijd bij Lucas Agea ja. kende ik uh, Lars Koeran. En uh, ik, ik volgde Lars al een hele tijd op, uh, op Facebook en Instagram. En Lars, die, uh, die is puur. De, de, voorheen zong hij ook zelf. Heel goed hoor trouwens. Ja. Hij zong wel echt goede zanger. Nog steeds wel. En, uh, maar zingen doet hij zelf weinig. Maar hij ging liedjes schrijven uh, voor echt hele grote artiesten. Oké. Okay. Kwam, er kwamen liedjes uit van Thomas Bergen. Die hij had geproduceerd en geschreven. En, en Yves Berensen. En Emma heeft dus dat duet heeft hij gemaakt. En ik denk, ja, ik ga die jongen toch eens een berichtje doen. Eens kijken of hij mij nog kent überhaupt. Ja, ja. En of hij tijd zou hebben voor mij. Om, of hij het wil om voor mij een, een, een ommekeer in elkaar te zetten. Ja. En uh, toen kwam hij met, de, met het liedje Nog Even Hier. En uh, ja, Nog Even Hier is, is echt uh, ja, iets heel anders. Dus is totaal niet carnavalesk. Dat is nee. gewoon, ja... Dat, dat is zo'n mooie, serieuze plaat geworden. En uh, ik had hem eigenlijk de opdracht gegeven... om een liedje te schrijven alla Acta en de Munning, ja. Maar dan solo. Hè? Want ja, dat soort muziek uh, hoor je eigenlijk alleen in duo-vorm. Neem een Suzanne en Freek. Een, een, een, een uh, Acta en de Munink. Die muziek hoor je niet echt in een solo-vorm. Dus uh, ik vroeg hem eigenlijk om zo'n liedje te schrijven. Nou, En dat was een begin van een nieuwe weg voor mij. Okay. En uh, nog even hier kwam daar redelijk bij in de buurt. Dan nou vind ik, had ik maar geluisterd, het komt nog beter in de buurt. Dus uh, daarin maken we ook weer goede stappen. Ja. En blijven we stappen maken. Maar uh, ik ben heel trots op, nog even hier, omdat het ja, het eerste liedje is van uh, ja. een hele andere pascal. Ach, want kunnen wij nog uh, eventueel nog een, een mooie bellet gaan verwachten van jou? Dat ja, weet ik niet. Uh, weet ik niet. Ik. ik... René heeft altijd gezegd, Pascal, je bent geen balladszanger, okay. dus uh, dat zou ik niet doen. Hij zegt, ik zegt, up tempo kan allemaal wel. Hij zegt maar uh, ballads uh, doet dat maar niet. Okay. Hè? En uh, uh, als ik dan uh, toch naar iemand moet luisteren, dan zal ik dat naar René maar zeker doen. Oké, okay. dus ja. We gaan hem eventjes draaien nog uh, voordat we samen uh, gedag zeggen uh, tegen elkaar. Um...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 Jij me niet vergeet, ik hoop tot ik het antwoord van je weet Blijf nog even hier, even hier. Als die van binnen in jou iets houdt van mij Blijf dan nog even hier Nog even, nog even Nog even, nog even Ik heb mezelf buitenspel gezet en te weinig op jou gelekt En ik weet al achteraf Ik wil te weinig af van jou Ik ben misschien te laat Maar als ik vraag Blijf u nog even hier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 even hier. Ja. ja. ja. Toch, een, uh, toch een lekkere plaat, vind ik. Nou, Dankjewel. Ja, ja. uh, we hebben het er net al eventjes over. Ik, uh, ja, ik vind dit toch een beetje ook een neiging naar, uh, naar de nederpop toe. Ja, het was echt een, een eerste stap in, uh, in de richting van de nederpop, ja. ja. ja. Nou, ik, uh, ik vrees dat we nog heel, heel veel van je gaan horen. Nou, <laughs> daar hoef je niet voor te vrezen, hoor. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja nou, maar ik... Uh, uh, ik ik, ik, ja, ik, ik zie daar wel uh, uh, ja, nog wel wat ambities in. Ja, nou, ik, ik ook. Ik zei net ook tegen je. Ik, ik wil dat blijven maken. Ik, uh, het hoeft van mij niet uh, allemaal uh, groots gelijk. En, en uh, mensen moeten hier eerst aan wennen bij mij. En dat snap ik allemaal. En ik geef het ja. de tijd en ik neem er de tijd voor. En uh, ja, we gaan hier uh, lekker op doorborduren. Oké, okay. dan zou ik zeggen, bij deze. Dankjewel voor jouw komst hier naar de studio natuurlijk. Graag gedaan. En uh, ja, ik wens jou een uh, goede reis terug naar huis. En uh, uh, ja, in ieder geval tot de volgende keer. Kom goed, dankjewel. En uh, Veel succes. Dankjewel. En tot ziens. Toen gingen dingen nog wat anders. Kreeg je een draai om je oren van je vader. Want hij had het zo gezegd had ik maar geluisterd Misschien was wat hij zei uiteindelijk niet eens zo gek had ik maar...